Hey, wie, wie is die wind ook zo zat en die regen? Kan ik handen zien? Ja. Weet je, ik heb zo'n zin in de lente. Ik kan me niet herinneren dat ik zo'n zin had in de lente. Terwijl het eigenlijk helemaal niet gevoren heeft of koud is geweest. Maar weet je, toen dacht ik. Dat is eigenlijk een ook, ook een heel mooi beeld. Weet je, hoe, hoe grijs en hoe koud en hoe nat het ook al zijn. We weten zeker dat de lente er gaat komen. Amen. En zo is het ook in ons leven. Weet je, je leven kan zo koud en kil en guur zijn. Maar als je een kind van God bent, dan mag je zeker weten dat er een dag komt dat de lente komt in jouw leven. En dat God dingen weer verandert en, en mooi maakt en goed maakt. Waarom ik gewoon even tegen jullie zeggen als bemoediging. Hey, goed jullie allemaal te zien. Ik vind het echt heel tof dat jullie door wind en, en weer hier gekomen zijn. En we zijn in de tweede week van onze serie, God, hoe zit dat? God, hoe zit dat? En in deze serie kijken we samen naar een aantal vragen over God en over het geloof waar veel mensen mee worstelen. Vorige week hebben we gekeken naar de vraag, hoe zit dat met al het lijden in de wereld? Waarom laat God dat toe? En vandaag wil ik kijken naar een andere vraag die veel gesteld wordt. Misschien heb jij hem ook wel eens gehoord van, van een vriend of collega of een buurman of vrouw. Hoe zit dat met al die religies? Hoezo Jezus de enige weg naar God? Heb je dat wel eens afgevraagd? Heel veel mensen vinden dat arrogant en veroordelend en intolerant naar anders denkende. Sommige mensen zeggen zelfs dat je dan een fundamentalist bent. Als je dat gelooft, dat Jezus de enige weg is. Waarom? Omdat dat tot conflicten leidt en zelfs tot oorlogen kan leiden. Kijk maar naar de geschiedenis. Misschien worstel je daar ook wel mee. Om tegen anderen te zeggen dat Jezus de enige weg naar God is. En waarom is dat zo lastig? Omdat we in een samenleving wonen die zogenaamd postmodern is. Heb je er wel eens van gehoord? Postmodern? Postmodernisme zegt eigenlijk, er is geen absolute waarheid. Alles is relatief. Met andere woorden, jij hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid. En jij mag niet tegen een ander zeggen dat jouw waarheid meer waar is of beter is dan dat van de ander. En vaak wordt er gezegd dat alle religies uiteindelijk op hetzelfde neerkomen en allemaal bij God uitkomen. Hoe zit dat? En hoe moeten we hier als volgelingen van Jezus mee omgaan? Daar wil ik in deze preek naar kijken met jullie. Maar ik wil beginnen met een verhaal, wat vaak verteld wordt als het over verschillende religies gaat. Het verhaal speelt zich af in India. Er waren eens zes blinde mannen die een olifant tegenkwamen. Geen van hen had ooit een olifant van een olifant gehoord, en al helemaal niet gezien, natuurlijk. Dus ze waren alle zes heel nieuwsgierig wat voor dier het was. De eerste blinde man liep op de olifant af, maar viel om toen hij tegen de buik aanbotste. De olifant is een soort muur van klei die in de zon gebakken is, concludeerde hij. De tweede man voelde een slagtand en riep. Wat kan er zo rond en zo scherp zijn? De olifant moet een speer zijn. Toen kwam de derde blinde man dichterbij, strekte zijn hand uit naar de olifant... en greep min of meer per ongeluk de slurf. Aha, zei hij, de olifant lijkt nog het meest op een slang. Daarna stak de vierde blinde man zijn handen uit en voelde een van de benen. Nee, de olifant moet een boom zijn, riep hij uit... De vijfde blindeman raakte toevallig een oor aan. En hij zei, nee hoor, zelfs als je niet kunt zien, is overduidelijk dat de olifant nog het meest op een waaier lijkt. De zesde blindeman had zijn handen nog niet eens uitgestoken, of hij voelde al een slingerende staart, die hem zwaaiend een plagerig duwtje gaf. Ik weet het, zei de zesde blindeman. De olifant is een soort touw. Nou, ik weet of je dit verhaal wel eens gehoord, maar dat wordt vaak verteld om te illustreren dat wij mensen God nooit helemaal kunnen kennen en dat we allemaal, of elke religie, allemaal een stukje van de waarheid over God heeft. En dat alle religies uiteindelijk naar diezelfde God toe leiden. Maar deze redenering klopt niet, en wel om twee redenen. Ten eerste was er dus wel degelijk één olifant. En als er iemand bij was geweest die wel had kunnen zien, dan had hij aan die zes blinde mannen precies kunnen vertellen hoe die ene olifant eruit zag. Toch? En ten tweede, zeggen dat al die religies uiteindelijk naar dezelfde God leiden is onzin, want al die verschillende religies zeggen vaak compleet tegengestelde dingen over God. Als je bijvoorbeeld boeddhist bent dan hoef je helemaal niet per se in het bestaan van een god te geloven. Je kunt atheïst zijn en boeddhist zijn. Of denken dat god een vage spirituele energie is, die in alles en iedereen is. Als je een hindoe bent, dan geloof je dat er allemaal verschillende goden zijn. Maar als je moslim, of gelovig joods, of christen bent, nee, dan zeg je, er is maar één god. Zie je, dat, dat kan niet allemaal tegelijkertijd... Waar zijn allemaal naar dezelfde God wijzen? Of het een is waar, of het andere. Niet allemaal tegelijkertijd. Nou, de grote vraag is dan, hoe kunnen we dan weten wat en wie die ene ware God is? Nou, daar is maar één antwoord op. En dat is, doordat die ene God zich aan de wereld zou openbaren en onze ogen voor hemzelf zou openen. Nou, en dat is precies het fantastische nieuws wat de Bijbel ons vertelt... dat God, de schepper van hemel en aarde, dat heeft gedaan. En hij heeft dat op vier verschillende manieren gedaan, die ik met jullie kort wil benoemen. Ten eerste heeft hij zich geopenbaard door zijn schepping. Psalm 19 zegt, het voelt heel mooi... De hemel getuigt van Gods grootheid... De ene dag geeft het door aan de andere, de ene nacht maakt het aan de volgende bekend. Het is een taal zonder woorden. Geluiden hoort men niet. En toch gaat hun stem over heel de aarde. Dringt hun taal door tot de uithoeken door. Romeinen 1 vers 19 en 20 zegt eigenlijk precies hetzelfde. Daar zegt Paulus dit. Mensen kunnen weten wat er over God te weten is. Hij heeft het hun zelf duidelijk gemaakt. Want sinds zij de wereld heeft geschapen, kunnen ze met hun verstand uit de schepping opmaken wat niet gezien kan worden. Zijn eeuwgemacht en zijn God zijn. Te verontschuldigen zijn ze dus niet. Dus eigenlijk zegt Paulus hier: ook al, hebben mensen nog nooit over God gehoord. Puur uit de schepping, uit de natuur, kunnen ze zich al bewust zijn van het bestaan. Van God. He, dus. Ik, ik, ik, ik weet zelf nog. Voordat ik christen werd. Ik weet nog. Mijn ouders wonen in de Betuwe. Dat is dus een plek waar. Um, veel minder mensen wonen dan hier. Dus er is ook minder lichtvervuiling s'nachts. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment. Um, met de trein. Ging en uitstapte. En ik had de bus. Laatste bus gemist. Dus ik. Ik moest lopen naar het huis van mijn ouders. Nou, dat was denk ik drie uur lopen nog. Dat heb je in de beetje, hè? En ik weet nog, dat ik, en het was al denk ik kwart over twaalf s'nachts, en ik liep daar, het was helemaal helder, en ik zag die ontelbare hoeveelheid sterren boven me. En ik was nog geen christen, maar ik, toen dacht ik al van, wow, dit is zo ongelooflijk indrukwekkend. Er moet wel een grotere macht achter zitten. Of als je in de Alpen loopt, wie, wie is er wel eens in de Alpen geweest? En je loopt op zo'n bergtop. Jongens, dat is zo ongelooflijk indrukwekkend. Het is heel hard om atheïst te blijven als je in de Alpen in de bergen wandelt. Of je leest hoe ongelooflijk groot het universum is, met ontelbare sterrenstelsels. Of als je naar het menselijk lichaam kijkt, alleen al een oog. Als je ziet hoe ongelooflijk ingenieus, ingewikkeld, alleen al een oog eruit ziet. Dat kan niet door toeval ontstaan zijn. Dan kun je er bijna niet onderuit dat er een God is die dit alles gemaakt heeft. Dat is nog maar de eerste, door zijn schepping. Ten tweede, God heeft zich geopenbaard door ons geweten. Prediker 3, vers 11 zegt het zo. God heeft de eeuwigheid in het menselijk hart gelegd. God heeft elk mens een geweten gegeven, en je kunt dat geweten kun je onderdrukken, maar in principe heeft elk mens een geweten, en daarmee heb je van nature een besef van de eeuwigheid. Je hebt een besef van goed en kwaad. Je hebt op de een of andere manier een, een een verlangen om iets te aanbidden wat groter is dan jij. He, en je kunt van alles aanbidden, maar er zijn maar heel weinig mensen in deze wereld die niet in iets goddelijks geloven. He, vaak als je in Nederland woont denk je dat de meerderheid atheïst is, maar wereldwijd is dat, is dat minder dan 5%. Er zijn maar heel weinig mensen. Opnieuw, dat komt door dat geweten. Wat weet, er is iets groters. Maar weet je ook al, weet je door de natuur en door je geweten dat er iets hogers is dan nog steeds... Weet je niet precies wie die God dan is. Toch? Wat nou precies zijn karakter is. Wat zijn eigenschappen zijn. Wat zijn wil is voor de wereld. En nogmaals, daarom is het zulk goed nieuws. Dat duizenden jaren geleden. Die gigantisch grote schepper van hemel en aarde. heeft voor heeft gekozen om zichzelf te openbaren. Aan Abraham en Isaac en Jacob. En door hen. Aan dat piepkleine volkje in de middle of nowhere. Het volk Israël. En aan hun gaf hij zijn wet, aan hun gaf hij zijn woord. Aan hun gaf hij zijn profeten om ze de juiste weg op te leiden. Bij hun kwam hij in het midden wonen. Eerst door de tabernakel, daarna door de tempel. Het volk Israël kon steeds meer weten wie God is. Maar daarmee had God niet alleen Israël op het oog, maar de hele wereld. En daarom zei hij ook tegen Abraham: door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. En die belofte, en dat brengt ons bij het vierde, waarop God zich openbaarde, dat door Israël alle volken op aarde gezegend zou worden, werd 2000 jaar geleden vervuld in de geboorte van Jezus. Vrienden, heel vaak, vooral als je wat langer christen bent, dan besef je niet hoe ongelooflijk groot dat mysterie is. Dat die gigantisch grote God, dat die ervoor koos om mens te worden. Om geboren te worden als een, als een hulploos babytje en op te groeien als een zoon van een timmerman. Maar het is echt waar. Jezus zei daarom, wie mij heeft gezien, heeft God de Vader gezien. In Jezus kunnen we het perfecte gezicht van God zien. Niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld. Luister maar wat Jezus er zelf over zegt. In Johannes 14, vers 6 tot 11. Ik ben, zegt Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu... Kennen jullie hem? Want jullie hebben hem zelf gezien. Ja, weet je, ik vind het zo mooi. Die leerlingen, die snappen er echt vaak geen hout van. En die stellen de meest domme vragen. Dat is echt een troost voor mij. En dan zegt Filippus: laat ons de vader zien. Hier, meer verlangen we niet. Hallo, hij staat naast je. En dan zegt Jezus, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien.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 En mysterie bestaat niet. Dat God mens werd door zijn Zoon Jezus. En dat God de Vader en Jezus twee verschillende personen zijn en toch één God, samen met de Heilige Geest. En daarom zei Jezus ook, wie mij heeft gezien, heeft God de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Dus als je wilt weten hoe God eruit ziet, kijk naar Jezus. Jezus. In alles wat Jezus zei, in alles wat hij dacht, in alles wat hij deed, liet hij zien wie God is. Door zijn onderwijs. Hè, geen onderwijs is zo bijzonder, gaat zo diep als dat van Jezus. Door zijn wonderen, door zijn zorg voor de armen en zieken en verschoppelingen. In zijn ongelooflijk vuurgeliefde voor ons zondaren. Wil je weten wie God is? Kijk naar Jezus. Vrienden, dat is zo belangrijk om te beseffen dat de waarheid die, waar wij als christenen in geloven, dat dat niet een lijst met regels is, niet een religieus boek, niet een levensfilosofie, maar dat de waarheid waar wij in geloven een persoon is. Jezus zelf is onze waarheid. Nou, dan nou denk je misschien... Ja, dat geloof ik, dat Jezus mijn waarheid en mijn weg en mijn leven is. En dat ik door Jezus tot God kom. Maar... Dan kan de ander toch nog zijn weg hebben naar God. Zijn waarheid. Zijn leven. Door middel van zijn religie. Nee. Die optie laat Jezus niet open. Hij zegt niet, ik ben een weg, een waarheid, een leven... Alle christenen komen tot God dan door mij. Nee, hij zegt, ik ben de weg. De waarheid, het leven. Niemand, niemand, komt tot God de Vader dan door mij. Ook de volgelingen van Jezus lieten die optie niet open. Petrus zegt bijvoorbeeld in handelingen 4 vers 12 over Jezus. In hem alleen is er redding. Er is hier op aarde de mensen geen andere naam gegeven, waardoor we gered kunnen worden. Of Paulus, die zegt tegen Timotheus, een van zijn leerlingen. 1 Timotheus 2, vers 5. Er is maar één God. En maar één bemiddeling, bemiddelaar tussen God en mensen. De mens, Christus, Jezus. Weet je, dit is precies de reden waarom die eerste volgelingen van Jezus zo gigantisch vervolgd werden en gevangen genomen werden en gemarteld werden en voor de leeuw gegooid werden. Weet je, als die eerste christenen hadden gezegd, Jezus is een god of een van de vele goden, dan waren ze compleet met rust gelaten door de Romeinen. Maar dat zeiden ze niet. Ze zeiden, nee, Jezus is de Heer. Hij is de enige Heer. En dat trokken die Romeinen niet. En heel veel mensen vandaag de dag ook niet. Nou, ik, ik kan me voorstellen, vooral als dit nieuw voor je is, dat je denkt... ...ja, maar waarom maakt God het dan zo moeilijk? Waarom alleen Jezus als enige weg? Waarom kan Hij niet voor zorgen, als Hij almachtig is... ...dat gewoon alle wegen bij Hem uitkomen? Hé, hey, dat zou toch het eerlijkst zijn? Hierom. Omdat God oneindig veel heiliger is... En wij oneindig veel zondiger zijn dan we ooit zouden kunnen beseffen. En daardoor is er zo'n gigantische kloof tussen mens en God, die wij uit onszelf nooit en te nimmer zouden kunnen overbruggen. En weet je, de, hoe hard we het ook proberen, we kunnen die kloof niet overbruggen. En weet je, religies, alle wereldreligies zijn eigenlijk één grote poging van de mens om die kloof te overbrug. Om omhoog te klimmen. Vrijwel elke religie vertelt ons dat wij van alles moeten doen om de hemel of verlichting of het nirvana te bereiken. Wij moeten omhoog klimmen door het houden van de wet van Mozes of de geboden van Allah of het achtvoudige pad van Boeddha. We moeten het zelf doen. Mijn vrienden, Jezus zegt precies het tegenovergestelde, namelijk dat wij niet naar de hemel kunnen opklimmen. We kunnen het niet en daarom kwam hij vanuit de hemel naar ons toe. Om die gigantische kloof voor ons te overbruggen. Ik hoorde, hoorde ooit iemand dit verschil tussen Jezus en de andere religies uitleggen aan de hand van het volgende verhaal. Je ziet het, ik, ik hou van verhalen. Er was een man die in een diepe kel viel. Waar hij nooit op eigen kracht uit kon komen. Hij zakte steeds verder weg in de mollige bodem en hij kon alleen nog maar om hulp roepen. Toen kwam Boeddha voorbij en zei, arme vent, ik zie dat je lijdt. Maar weet je, lijden is een illusie. Probeer maar te mediteren, probeer je los te maken. Misschien dat je dan op een dag verlichting bereikt. Toen kwam Mohammed langs en zei, mijn beste man, hier is niets tegen te doen. Het is de wil van Allah dat jij in deze put gevallen bent. Onderwerp je aan hem, accepteer mij als zijn profeet, vast en bid, en misschien kom je dan op een dag uit. En toen kwam Jezus voorbij. En toen hij die wanhoopskreet van die man hoorde, liet hij zich meteen bij de man in de put zakken. Hij liet de man op zijn schouders staan, zodat hij uit de kel kon klimmen. Maar daardoor zakte Jezus zelf weg in de modder en stierf. Hij offerde zijn leven op om de man te redden. Vrienden, alleen in Jezus zien we een God die zoveel van ons houdt, dat hij bereid was voor ons te lijden en voor ons te sterven. Aan het kruis. Bekendste vers uit de Bijbel... Johannes 3, vers 16 zegt het zo krachtig. Want God had de wereld, kun je je eigen naam voor invullen. God had jou zo lief. Dat hij de, zijn enige zoon heeft gegeven. Zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. En daarom, vrienden, is Jezus de enige weg naar God. Niet om ons het moeilijk te maken... Maar juist om ons te helpen. Juist om ons te redden. Jezus is Gods uitgestoken hand naar een verloren wereld. Maar wij moeten die uitgestoken hand vastpakken. Ja, misschien denk je, ja, dat, dat heb ik gedaan. Maar hoe ga ik dan met mijn buurvrouw om die moslim is? Of met mijn collega die hindoe is? Ik wil helemaal niet arrogant of intolerant overkomen. Dan heb ik goed nieuws voor je. Dat hoeft ook helemaal niet. Sterker nog. Dat kan helemaal niet. Als je echt een volgeling van Jezus wilt zijn. Want de Bijbel geeft ons een veel betere manier. Om met mensen van andere religies om te gaan. En dat is heel relevant. Want er zijn behoorlijk wat mensen hier in Amsterdam. Van andere religies. Wist je dat deze wijk ongeveer 80% moslim is? De Bijbel geeft ons een betere manier. Ten eerste. Zegt de Bijbel, wees nederig. Vrienden, dat wij in Jezus geloven en dat wij door hem gered zijn, is niets waarover wij kunnen opscheppen. Het is enkel alleen te danken aan zijn genade. Luister bijvoorbeeld wat Paulus zegt tegen de mensen in Efeze. Wij zijn, hij zegt dit tegen christenen, tegen volgelingen van Jezus. Wij zijn niets beter dan andere mensen. God heeft ons gered, maar niet omdat wij zo goed leefden. We zijn gered omdat we dankzij Gods goedheid geloven in Jezus Christus. Dat is Gods geschenk aan ons. Nogmaals, we zijn niets beter. En we hebben geen enkele reden op anderen neer te kijken of mensen uit te sluiten. We zijn slechts bedelaars die andere bedelaars laten zien waar wij heerlijk brood gevonden hebben. En wat is dat brood? Jezus. Ik geloof dat het geen toeval is dat Jezus zegt, ik ben het brood van het leven. Ik geef je leven. leven in overvloed. Eeuwig leven. Dus dat is het eerste. Wees nederig. Ten tweede, wees ook vrijmoedig, maar respectvol. Wil je weten hoe je met mensen van een ander geloof over Jezus praat? Petrus, de apostel Petrus, geeft dit gouden advies. In 1 Petrus 3, vers 15. Hij zegt dit. Eer Christus met heel je hart. Vertel iedereen dat Hij je Heer is en dat je op Hem vertrouwt. Geef altijd antwoord als iemand je daar iets over vraagt. Maar antwoord wel vriendelijk en met respect dan weet je zeker dat je doet wat God wil. Dit zomaar allereerst zegt, zegt Petrus, eer God met heel je hart. Met andere woorden, zet hem op nummer één bij alles wat je denkt en zegt en doet. Wees vol van hem. Leef een leven van aanbidding. En weet je, als je, als je dat doet, als je zo leeft, dan kun je niet anders dan andere mensen over Jezus gaan vertellen. Dan, dan, dan kun je het als het ware niet, niet binnenhouden. En weet je, het mooie is, dan hoef je daar zelf vaak niet eens over te beginnen, want dan straal je het zo uit dat anderen je gaan bevragen. Dan zeg je, nou, ik zie zo'n vrede, zo'n zo blijdschap in jou, zo'n liefde. Vertel, hoe komt dat? En dan, en dan kun je daar gewoon vrijmoedig over vertellen. Maar, zegt Petrus, doe het wel vriendelijk. En met respect. Vrienden, als christenen zijn we te alle tijden geroepen om respectvol te zijn naar mensen die iets anders geloven. Die anders denken. En dat heeft niks te maken met dat het niet uitmaakt wat je gelooft. Maar het heeft alles te maken met het feit dat ook die ander een beelddrager van God is. Hoe gebroken ook. Dat die ander iemand is waar God van houdt en waar Jezus voor gestorven is. Dus wees respectvol. Met andere woorden, behandel die ander zoals je zelf door die ander behandeld zou willen worden. Als je in zijn of haar schoenen zou staan. Deel je leven met, met de ander. Luister allereerst naar het verhaal van die ander. Luister naar zijn of haar verhaal. En misschien nog wel het belangrijkste, bid voor die ander. Weet je, voordat je met iemand over Jezus praat, praat met Jezus over die ander. Want weet je, wij kunnen mensen niet overtuigen. Alleen Jezus kan dat. Door zijn heilige geest. Hij kan harten zacht maken. Hij kan harten verlangend maken. Hij kan mensen naar zichzelf toetrekken met koorden van liefde. En weet je, dat is ons verlangen als oase voor Nieuw-West. Dat iedereen hier in Nieuw-West dat goede nieuws van Jezus te horen krijgt. En niet arrogant, niet intolerant, maar juist nederig en liefdevol, maar wel vrijmoedig en met respect. En weet je, dat is ook de reden dat we anderhalf jaar geleden dus begonnen zijn met die arabisch talige vieringen, één keer per, per maand. En God heeft dat gezegend. Een aantal van jullie waren erbij, maar twee weken geleden hebben we dus drie mensen mogen dopen met een achtergrond. En ze vertelden hun getuigenis, ze vertelden hun verhaal. En het was zo indrukwekkend. Maar al die drie verhalen waren compleet verschillend. En toch waren er drie hele overduidelijke dingen die, die overeenkwamen. kwamen. Ten eerste vertelden ze allemaal dat ze een diepe wanhoop ervoeren. Voordat ze Jezus leerden kennen. Net zoals die man in die put. Daar waren ze heel eerlijk over. En ten tweede kwamen ze op een gegeven moment allemaal een christen tegen, die ze vol liefde en respect over Jezus vertelde. En alle drie, op het absolute dieptepunt van hun leven, riepen ze het uit naar die Jezus. En hij voeren ze een groot wonder. Volgens mij heeft, heeft je het verteld, één jongen, die, zijn vader was gevangen genomen door IS. Nou, normaal ben je dan dead meat. Maar na dat gebed... Wandelde die vader gewoon weer zijn woning in? Twee anderen vertelden hoe een ziek familielid, doodziek familielid, die op sterven lagen, genazen en weer tot leven kwamen. Alle drie konden ze op een gegeven moment niet langer ontkennen dat Jezus niet een Heer is, maar de Heer is. En op de even manier kwamen ze met mensen van Oase in contact, kwamen ze naar de arabisch Viering vieringen, hoorden ze meer over Jezus. En ging ze in hem geloven en zei ze, ik wil Jezus volgen. Wat ook de kost is, ik wil Jezus volgen. En liet ze zich dopen. Vrienden, als je, je had die gezichten moeten zien toen ze uit het water kwamen. je you know? Zo mooi hè? Zo'n vreugde, zo'n liefde. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik verlang naar meer van dat soort wonderen. In de oase. En ik weet dat God daarna verlangt. En dat hij jou en mij daarvoor wil gebruiken. En daarom wil ik het volgende gaan doen. We gaan zo naar een mooi lied luisteren. En terwijl we dat doen wil ik je aanmoedigen te bidden of na te denken over deze vraag. Voor wie verlang ik dat hij of zij Jezus leert kennen? Iemand die Jezus nog niet kent van een andere religie of misschien wel met helemaal geen religie. Ik weet zeker dat er iemand is die God in het bijzonder op jouw hart gelegd heeft. Nou, dan wil ik je aanmoedigen. Er zijn hier en daar en daar en daar zijn de pennen en briefjes. Schrijf die naam op dat briefje. Vouw dat briefje op en doe het aan het kruis. Als een manier om te zeggen tegen Jezus. Heer, werk met uw geest in die persoon. Trek hem naar uzelf toe. Maak zijn hart verlangend, maak haar hart verlangend. En help mij om uw goede nieuws met die persoon te te delen. En weet je, misschien zeg je van, ja maar eigenlijk moet ik mijn eigen naam opschrijven, want ik ken Jezus nog niet. Maar ik verlang ernaar om hem te kennen. Als dat zo is, dan wil ik je aanmoedigen. Doe dat. God kent jouw hart. En die ziet wat je hier doet. En we willen niets liever dan jou helpen Jezus te leren kennen. Laat me bidden en dan gaan we dat doen. Vader, ik, ik dank u zo ontzettend. Dat u ons niet blind heeft gelaten, zoals die, die zes blinde mannen. Maar dat u onze ogen geopend heeft. En dat u uzelf geopenbaard heeft op de meest krachtige en ultieme manier. Door zelf naar deze aarde te komen in uw Zoon Jezus. Heer, ik bid voor elk persoon... Die u nog niet kent. Dat u een verlangen in zijn of haar hart plaatst. Dat u naar uzelf toetrekt met koorden van liefde. Dat u uw waarheid in hun hart plant. En ik, ik bid voor ons allemaal. Heer, wilt u laten zien wie u op ons hart gelegd heeft om voor te bidden? Naar wie we kunnen getuigen van, van uw onvoorstelbaar goede nieuws. Uw evangelie. Heer, wilt u dat doen? En wilt u ons helpen om, uh, om niet alleen vandaag, maar ook de komende weken en maanden of misschien wel jaren voor die persoon te blijven bidden. En uh, ja, ook te bidden om divine appointments, om, om momenten dat het gewoon overduidelijk is dat, dat de grond rijp is om die zaadjes te planten. En dat er heel veel vrucht gedragen zal worden in het leven van die persoon. Heilige Geest, kom en leid ons in Jezus' naam. Amen.